9 uur, Rachid Finch met het NOS-journaal. De NAVO neemt op korte termijn de leiding van alle militaire operaties in Libië op zich. Het bondgenootschap neemt de taken over van de internationale coalitie, die nu wordt geleid door de Verenigde Staten met Frankrijk en Groot-Brittannië als belangrijkste partners. De NAVO zal niet alleen het wapenembargo en het vliegverbod boven Libië handhaven, maar mag ook aanvallen uitvoeren op Libische grondtroepen, maar alleen als die de burgerbevolking bedreigen.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 Het weer vanavond en vannacht helder, minimaal onder het vriespunt. Morgen en overmorgen opnieuw zonnige lentedagen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Holland Doc Radio. Gepresenteerd door Vincent Bijlo. Holland Radio is het enige programma dat legaal af te luisteren is. En wel een heel uur lang op zondagavond. En daarna weer via internet. Straks, zo rond kwart voor tien, dan duiken wij diep de VPRO-archieven in. En dan gaan wij naar het jaar 1985, naar het legendarische programma Het Bericht. Maar, wij beginnen vanavond met De Onzichtbare Zoon. Dat is een documentaire over Somaliërs in Nederland. En die is gemaakt door... Journaliste Femke van Zijl. En het is haar radiodebuut. Ik heb Femke aan de telefoon. Femke, goedenavond. Goedenavond Vincent. Hallo, stel je eens even voor. Wie, wie ben jij precies? Ik ben een journaliste, schrijfster. Uh, met een voorliefde voor en aandacht voor Sub-Sahara-Afrika. Afrika beneden de Sahara. Uh -huh. Dus uh, een groot deel van mijn tijd ben ik daar om uh, verhalen te maken. Uh, Vooral nog geschreven, maar voor dit verhaal uh, wat ook weer niet in Afrika plaatsvindt, ben ik voor het eerst op pad gegaan met een microfoon in plaats van met pen en papier. Was dat uh, wennen? Het was uh, heel anders, maar wel heel bijzonder, want je moet met je oren gaan kijken. En dat is uh, een hele andere manier van waarnemen. Nou, dat zullen de luisteraars ook straks horen, want je stereo is fenomenaal. Ik zat, <lacht> ik zat vanmiddag te luisteren in de tuin en uh, er komt een scène op in voor waarop iemand op jak komt aflopen. Ik dacht gewoon maar dat er een je... leuke vrouw mijn tuin binnenkwam lopen. <lacht> Dat dacht ik even. Ja. Wat was precies de aanleiding om deze documentaire te gaan maken? Nou, wat ik al zei, ik, ik reis veel in Sub-Sahara Afrika. Ik heb uh, net mijn tweede boek gepubliceerd. Dat gaat over het stadsleven in Afrika. Het heet Gin Tonic en Cholera. En voor dat boek heb ik in zes verschillende steden, in zes verschillende landen in heel Afrika een tijd gewoond om het dagelijks leven te beschrijven. Mm -hmm. En ik heb al heel veel Afrikaanse landen bereisd. Maar ik, tot mijn frustratie weet ik vrij zeker dat er één land is... waar het eh, erg waarschijnlijk is dat ik daar de komende tijd niet zo naartoe kan kunnen gaan. Laat me raden. Zomaar. Precies. Ja. Want dat is simpelweg te gevaarlijk. Eh, zeker voor een blanke journaliste. En Um, zeker als je wil werken op mijn manier, namelijk ergens heel lang blijven en ja. kijken hoe, uh, hoe het leven, het dagelijks leven in elkaar zit. Schets eens even een kort uh, portret van het land. Ja, dat is dan van buitenaf, hè? maar we ja, zeggen natuurlijk buiten. al sinds ja. 92, het is een land zonder functionerende overheid. Waar warlords de dienst uitmaken uh, en uh, waar eigenlijk uh, geen enkele uh, autoriteit is. Dus Er zit... Een regering, maar die heeft behalve in de eigen enclave in de, in de hoofdstad... heeft hij eigenlijk niks in de melk te brokkelen. Nee. En um, ik zeg dit van buitenaf, dus ik weet ook eigenlijk niet zo goed... wat ik over dat land moet vertellen. En dat vind ik zo frustrerend. Hoe leven die mensen daar? Hoe gaan die vrouwen daar naar de markt? En gaan die kinderen naar school? Hoe werkt ja. dat eigenlijk? Maar omdat je het niet kan, dacht je van... Nou, ik ga het op een andere manier proberen te ontsluiten. Ik ga uh, Somaliërs in Nederland uh, Ja, toen bedragen. dacht ik... Toen dacht ik, ik kom natuurlijk in, in Noord-Kenia ook wel Somaliërs tegen. Maar ik dacht in een keer, kijk hier om me heen. En hier zijn ook Somaliërs. Het is niet een hele grote groep. Er zijn er geloof ik zo'n 20.000 in Nederland. Maar toen ja het leek me goed om dan van deze kant af naar dat verhaal te kijken. Bovendien gaat het met een deel van die Somaliërs in Nederland helemaal niet zo goed. Nee. Zeker met de jonge mannen die uh, moeilijk integreren en... Uh, ...vaak uh, werkloos zijn, uh, in de criminaliteit belanden. En ik was ook heel benieuwd naar het verhaal, het menselijke verhaal daarachter. Maar het is ook een groep waar we eigenlijk nauwelijks iets over horen. Want we horen wel uh, dat, ze, dat ze worden opgepakt uh, ten onrechte ja. overigens voor die, voor die terreurdreiging. Ja, precies. Ja. Maar dat is eigenlijk een van de weinige dingen. die we. Het is een, het is een groep... Het is een vrijgesloten groep. Sluiten ze zichzelf op, zou ik maar zeggen, in... in uh... Ja, ik, euh, ze, ze houden het, de dingen vaak erg onderling. En euh, zijn ook, en waarschijnlijk ook begrijpelijk, euh, wat argwanend naar, naar de media toe. Mm -hmm. uh, de beeldvorming is natuurlijk wel, wel vrij eenzijdig, dus het is ook wel te begrijpen. Ja. En uh, ja, je wordt al snel, als je in klemverband leeft, dan moet je ook wel de, de eer van elkaars eer hoog houden. En dan wordt uh, met de buitenwacht praten al snel gezien als... Een, een verraad of in ieder geval, ja, die vuile was, hoewel vuil die dan ook is of niet, die, die hang je niet buiten. Nee, nee, nee. Oh, dat zit er natuurlijk ook nog eens bij. Uh, zullen wij um, gaan luisteren naar jouw radiodebuut? Ja, dat lijkt me een goed idee. En dan gaan wij ons verplaatsen naar een heel koud Den Helder. Femke, dankjewel. En ik hoop nog ongelooflijk veel programma's van jou te mogen horen. Ik ook. Bedankt. Graag gedaan. Dag. De onzichtbare zoon Zoon-luisteraars. Mijn vader heb ik mijn hele leven gezien, ongeveer 30 dagen. Ik moet mijn zon afremmen en mijn dochter groot maken. De, de, de rollen zijn nu omgedraaid. Mennen worden nu onzichtbaar. Normaal ben ik op een reportage in Afrika, maar nu sta ik met een dikke jas en een muts met oorkleppen op het station van Den Helder. Voor een verhaal dat indirect toch weer met Afrika te maken heeft. De Somalische Zagra ben ik nooit vergeten. Jaren geleden heb ik haar geïnterviewd en toen maakte ze indruk omdat ze zo eigenzinnig was en volkomen haar eigen gang ging. Nu is er een boek uitgekomen dat is gebaseerd op haar levensverhaal en ik bel Zagra om haar te feliciteren. Als ik vraag hoe het met haar kinderen gaat, zegt ze... Met Asha, mijn oudste dochter, gaat het goed. Maar ik maak me zo'n zorgen over mijn zoon. Dat zet me aan het denken over hoe Somalische ouders hier hun kinderen eigenlijk opvoeden. En ik vraag Zagra of ik vijf dagen naar haar woonplaats Den Helder mag komen... om dat van dichtbij mee te maken. Ik ken de geslotenheid van de Somalische bevolkingsgroep... en verwacht eigenlijk een afwijzing. Maar Zagra reageert positief. Vooral naar de zoon over wie ze zich zo'n zorgen maakt, ben ik benieuwd. Toen ik hem vier jaar geleden leerde kennen, was het een leuke open jongen. De grote vraag zal zijn of het me lukt ook hem te spreken te krijgen. Ik heb zo'n voorgevoel dat de openheid van de moeder niet voor de hele familie geldt. Hé, Zamke. Zamke. Hoi, Hey, Hé, Hoi, hey hi, hi. hoi. Hallo. Hoi, hi het met jou. Ja, heel goed. Ja, koud hè hier, Het is heel koud. En dan uh, hebben we net in zo'n misgelopen. Oh, jammer. Hij heeft de trein ja. gepakt. Ja, Waar ja. gaat hij heen? Hij heeft baan in, in Alkemaar en hij werkt voor het koolcentrum. Okay. Bye bye, Gio. Hij is gelukkig weer een baan. Ja, maar we hebben hem net gemist. Jammer. We gaan hem de volgende ja. keer spreken. Ik ga regelen. Zagra klinkt zo overtuigd van zichzelf. Maar zou een interview met haar zoon nou echt zo makkelijk gaan? Ons eerste gesprek is in ieder geval al niet bij haar thuis, zoals ik had gehoopt. Het boek over Zaghas leven heet De Onzichtbare Dochter en het gaat over haar jeugd in Somalië. Het trauma dat ze opliep toen ze op jonge leeftijd werd besneden is een thema dat steeds terugkeert. Zagha heeft vijf kinderen, een zoon en vier dochters. Vrouwen die zoveel trauma's met zich meedragen. Wat voor een soort moeder levert dat eigenlijk op? Een gebroken moeder. Moeder die, die als, als vrouw, als, als mens verloren is. Mijn moeder was een Somalische vrouw, zeg ik weer. Een heel verdrietige vrouw. En, en, en somber. En, en, en. Als kind, dat, dat, dat begrijp je niet. Als kind wil je je moeder vrouwelijk zijn. Je moeder lief zijn tegen jou. Je moeder troost, opvangen, aanraken. En, en, en dingen zegt. Zijn er helemaal geen lieve, vrolijke moeders in Somalië? Nou, er zijn ze wel, maar niet zoveel eigenlijk. En, en, en... Vergis je niet als je zo beschadigd bent en zo, zo een, een trauma opgelopen. En, je, je kan haast een, niet verwachten echt zoveel liefde. En, en voor mij was altijd een onzichtbaar persoon. Mijn vader was nooit thuis. Dus die was ook onzichtbaar? Mijn vader heb ik mijn hele leven gezien ongeveer 30 dagen. Als je bij elkaar telt. Dat is niet een hele stevige opvoeding. Maar die dertig dagen waren ongelooflijk. Voor mij iets, ongelooflijk betekenis. Die dertig dagen voor mij was alles. Als kind kreeg heb ik ooit gezegd, wil ik niet besnijden. Ik vertel mijn dochter dat ze een godin zijn. Ze zijn godin gewoon. Dat, dat zijn ze ook, mijn ogen. Omdat ik weet het als een Somalische dochter heb je heel veel wat verduren. Je bent echt een... Je wordt behandeld als echt een vuile. Jullie zijn godin, jullie zijn slim, jullie zijn mooi. Ik zeg altijd goede dingen om sterk te maken. En wat zeg je tegen je zoon? Mijn zoon, die, die, die krijgt geen opmerking van onze, onze cultuur. Hè? Ik bedoel, hij is zoon en hij is al god, zeggen ze. Ik moet mijn zoon afremmen en mijn dochter groot maken. Mijn dochter is een koningin. En mijn zoon heeft moeite mee. <laughs> maar ik, ik ben gek op mijn dochter. En ik ga dingen doen. Maar mijn dochter is we gaan oud. We gaan heel veel dingen doen. En hij niet. En hij is eventueel jaloers. En je zoon is de oudste? Hij is de oudste. Hij is één mei geboren, 1990. Is er nog iemand van jouw kinderen... die zich nog iets anders herinnert dan Nederland? Nee, nee, niemand. Nee. Dus ze zijn allemaal... Heer opgegroeid, ja. Zo Nederlands als wat? Ja, dat zeggen ze, maar dat, dat... <laughs> misschien niet. Ja, ik, ik, ja, ze zijn allemaal Somalische kinderen. Dus... Toen jij uh, je kinderen kreeg... Mm. heb je toen met je partner, met je man gesproken over... goh, hoe gaan we dat doen, die opvoeding? nee. Nee, dat, dat zeg je ook niet. <laughs> dat doe je automatisch echt alles. Dat zulke dingen praat je niet. Nee, dat nee, heb ik nooit gezegd. Toen we elkaar spraken laatst... Mm. hadden we het over hoe gaat het met je, vond, mm. hoe gaat het met je kinderen. Mm. En toen zei je, ja, met mijn oudste dochter, Asja, gaat het heel goed. Mm. Mm. Maar ik maak me zorgen over mijn zoon. Ja, klopt. Onze gedachte is, jongens, ze redden wel. Ze redden wel, dat bedoelen ze. Ga maar te spelen, ga maar te blijven. Hele dag te blijven. Geen aandacht, dus he, geen niks. Maar dat was het, dat, dat is onze cultuur weer. Jongens, zijn altijd bouwten. Jongens. Ze redden ze wel, zeggen wij. Dat ze niet zo, niemand kan alleen redden. Maar zeg hij, jij ging het toch anders doen? Ik doe anders, hij heeft nooit niks gedaan verkeerd. Maar dat, dat, is, dat is misschien zijn vrienden, vrienden of andere omgevingen. Die, die, die, die, die, die jongens, ze zijn allemaal langzamer. En dat is zijn voorbeeld eigenlijk, helaas. Dat gaat wel nu beter, Hede gaat wat beter. En inderdaad, het is wat zorg geweest en het ging niet, een beetje niet goed. Hè. En ik overdreef, als ik eerlijk ben, ik was, mijn kind was 18, heb ik huis uitgezet. Dat is, als achteraf heb ik ook spijt van, een kind, 18 jaar oud, hoe kan je huis uitzetten? Omdat hij wil niet leren. Hij wil niet naar school gaan. En voor mij was het, het onbegrijpelijk. Heb je het met hem over gehad? Heb je erover gepraat? Waarom wil je niet? Nou, ja, hij zei, ik heb geen zin. Dus heb ik geen zin meer, mama, zei hij. Heb je dat daar met andere moeders over gehad? Nee, eigenlijk. Dat, dat vraag je ook nooit zoals iets. Weet je, die moeders wil ik niet over hebben ook. Ze zegt, maar gaat goed met mijn zoon. En ik zeg ook, oké, okay, mijn kind gaat ook goed. Dat, dat praten wij nooit. We zeggen alleen maar, we vertellen maar onze successen. Mam, we gaan naar boven? Ja, ga maar. Oké, okay, is goed. Dit is je kamer. Wat hoor ik van leuke muziek? Ja, dat is de Somalische muziek. Daar luister ik graag naar. Dat is best wel een beroemde vrouw nu. Ze heet Vrahi Viska. En waar gaat het liedje over? Het gaat over liefde. Dat ze, uh, iemand is tegengekomen. Dat haar hart te keer gaat. Zeg, als oudste dochter Asja kun je wel een succes noemen. Ze is 18 en heeft net de eerste stage voor haar opleiding verpleegkunde afgesloten. Ze wil graag meewerken en ik zoek haar thuis op. Als ik binnenkom, vang ik een glimp op van haar vader, die zich terugtrekt in zijn kamer. Ik vraag me af welke rol hij speelt in haar leven. Als het niet goed gaat op school, ga ik niet eens naar mijn vader toe. Ik ga altijd naar mijn moeder toe. En dan af en toe vertel ik mijn moeder tegen mijn vader. Maar in principe ga ik altijd naar mijn moeder toe. Waarom is dat? Ja, mijn moeder... Ik weet niet, ik voel me gewoon... Het voelt gewoon lekkerder, want als ik het tegen mijn moeder vertel... dan uh, vertelt ze ook... Uh, ja, dan wil ze gewoon me helpen. Wat zou er gebeuren als je het tegen je vader zei? Hij zou denk ik niet echt... Hij zou dan zeggen van... Ah joh, het komt wel goed of je moet gewoon beter je best doen. En ja, zulke antwoorden. Antwoorden waar je veel aan hebt misschien? Uh, nee, want eigenlijk ga ik niet zo vaak naar mijn vader toe. Misschien, ik vertel het gewoon niet eigenlijk en als, als ik een goed cijfer heb vertel ik het wel maar als ik een onvoldoende heb dan zegt hij altijd van uh, ja ik dat vertel ik ook al af en toe wordt hij niet boos maar dan zegt hij altijd van uh, oh mag niet uit volgende toets moet je gewoon beter maken maar als, als ik dat weer tegen mijn moeder vertel dan zegt mijn moeder van nou je had beter moeten leren als je vier dat kan toch niet mijn vader is daar nou weer weer softer in mijn vader weet niet vaak waar ik mee bezig ben hoe bedoel je dat als ik bijvoorbeeld in mijn kamer ben hij weet niet wat ik doe af en toe maak ik huiswerk of uh, zit ik op mijn blackberry en dan uh, beneden zit hij meestal in zijn kamer en dan kijk ik op tv. Hij zit hij op de computer. En dan komt hij af en toe gewoon gaan we samen lingo kijken, want daar is hij gek op. Oh, lingo, yeah. ja? <laughs> ja, daar is hij echt gek op. Zeven uur beneden is de tv van hem. Kun je daar een beetje meer over vertellen, waar, waar je vader volgens jou mee bezig is? Nou, bijvoorbeeld, hij geeft uh, elke zaterdag hij les in de moskee. Geeft hij een paar een les over het geloof? Bijvoorbeeld, ene keer over het kleding dragen, andere keer over wat je niet en wel mag eten. Gewoon. Hij geeft gewoon les over het geloof. En er komen best wel veel mensen om naar hem te luisteren. Tussendoor Schaai schrijft hij ook heel veel dingen. Hij leest ook echt heel veel. Beneden staat ook een boekenkast. Ik weet niet of die. Niet... Ja, dat heeft hij allemaal uitgelezen. En hij wil nog steeds meer boeken. Je boel is er niet, trouwens. Hè? Weet je wanneer die. Ja, die is werken, volgens mij. Ja, die is werken. Heb je enige idee wanneer hij thuis komt? Of? of vanavond. vanavond laat, waarschijnlijk. Ja. Nou, ik zou graag met je broer ook willen praten. Denk je dat hij dat zou willen? Ik denk het niet eigenlijk, maar ja, misschien ook wel. Waarom zou hij niet willen, denk je? Hij zou tenminste, dat denk ik, dat hij dan zou denken van ja, waarom moet het allemaal? Het is allemaal weer te veel van het goede. En je broer is... Jonger dan jij? Ouder. Nee, die is twintig. Ik ben achttien. Mijn broer zei ook altijd van, ik ben ouder en je moet naar mij luisteren. En ik ben zoiets van, nou hallo, zo gaat het niet, jongen. Waar ik het gisteren met je moeder over had... Zij vertelde dat ze jullie heeft opgevoed. Haar dochters heeft geleerd dat jullie koninginnen zijn. Ja. Voel je jezelf een koningin? Jawel. En wat betekent dat? Wat houdt dat voor jou in? dat nou, gewoon dat ik belangrijk ben in huis net zo belangrijk als mijn zusjes en mijn broer. Oh, even kijken. Oh, ik heb een ping. Wat is een ping? Nou, een ping is zeg maar dat je als als iemand een BlackBerry hebt en dan kan je zeg maar gratis met elkaar praten. En jij hebt een BlackBerry? Ja, ik heb een BlackBerry en de meeste vrienden van mij hebben ook een BlackBerry en dan een soort zeg maar een SMS bericht maar dan constant en gratis. Wat voor ping heb je nu? Mijn vriendin pingt hoe laat we morgen op centraal moeten zijn. Wat ga je morgen doen? Nou, mijn vriend is vandaag jarig, een Somalische vriend. En uh, die viert morgen in Amsterdam. Wat ga je doen? Nou, we gaan een dagje bowlen. Je gaat bowlen? Ja. Mag ik mee? Ja, voor mij mag ik mee. Leuk. Maar ik zal het wel even aan mijn vriend vragen of hij het goed vindt. Maar ik deed het wel. <middels> Vrijdagmiddag, een drukbezet bowlingcentrum bij Amsterdam Rij. Zes Somalische jongeren vieren de verjaardag van Moha die 20 wordt vandaag. Twee jongens, allebei in spijkerbroek met kruis dat afhangt tot op de knieën. En vier meiden met hoofddoek en strakke broeken aan. Wat ze allemaal gemeen hebben is hun blackberry. Als ze niet aan het gooien zijn, dan zitten ze daar op de turen... ...een van hun vele vrienden te pingen... ...of ze maken er foto's mee van elkaar... ...om door te sturen en op Facebook te zetten. Klopt niet. Nee, klopt niet. Die zou ik klopt niet. Hoe ik zo'n 93? Hoe kan je van nee. 70 naar 98? Omdat die 80 pitten nog bijgeteld moesten worden. Ik had het straat 7, die, bij... de 8, de 90. die strike was niet Zijn, die... Zijn die, die dingen te... was niet bijgeteld. Ik hey, tel niet, hoor ik niet ik tel het niet. En hey, hey, Matt, kijk. Hey. Nou, even voor de duidelijkheid hoor, wie is hier nou aan het winnen? Ik ben echt zwaar aan het winnen. Mensen kunnen niet tegen een verlies helaas. Ik fuck this shit man hoor. Ik stop, Ik stop, Ik stop. Molen hij heeft reddeloos verloren. Zijn eigen verjaardag nog wel. Na het bolen neem ik hem nog even apart om met hem te praten over het leven... van een Somalische kerstverse twintiger in Nederland. Dat ging niet zo heel erg goed, zag ik. Je hebt yeah. hopeloos verloren. Niet hopeloos, stel maar vijf punten verschil. Dat is dan niet hopeloos? <laughs> Dat is gewoon normaal. En wie heeft er gewonnen? Allemaal. Een meisje. Dat nee, mag niet uit. Ik win altijd van, nou Dit keer mag ze wel winnen van mij. Oh, oké. Okay. Dus je hebt er eigenlijk laten winnen. Ja, eigenlijk wel. Heb jij zussen, hè? Ja, ik heb twee oudere zussen en drie kleine zusjes. En eentje die is hier geboren. Dus je hebt vijf zussen? Ja. Maar ik heb het echt goed eigenlijk. Hoor. Ik doe niks bijna thuis. Alles wordt voor mij gedaan. Sjoen, maar ik ben de enige jongen, dus wordt meestal gewend. Dat meen je niet, echt ja. hoor. Ja. Was jij wel eens af? Nee. Ik ben het nooit. Misschien één keer in zoveel tijd naar mijn eigen bord gaan wassen, maar ik heb vijf meisjes thuis zitten. <laughs> mijn broer is tweede vader, zeg maar. Dus die, die moet echt op zijn zussen gaan letten waar ze mee bezig zijn. Want als je niet op, niet op je zus gaat letten, dan gaan ze een verkeerde pad opsnappen. Dus bijvoorbeeld als je je zus gewoon laat gaan doen wat ze wil, ga je van mensen horen van jouw zus doet dit, ze gaat uit, et cetera. En dat moet je bij ons niet hebben. <laughs> dus je moet ze echt zo op strakke lijn houden van... Dit kan je maken en dit kan je niet maken. Maar je hebt dus vijf meiden om op te letten. Ja, maar weet je dit, ik heb allemaal goede contacten met hen, dus ik wil het altijd bij ons te doen. Dus ik heb echt close, close met hem. Ik mag uitgaan, uit niet mogen helemaal niet. Ik mag laat thuis komen, Heen mag niet altijd te laat thuis komen. Het is eigenlijk niet eerlijk, maar zo hoort het iemand Hoe oud was jij toen je in Nederland kwam? Ik was zeven jaar toen ik in Nederland kwam. Zeven jaar? Ja. Het, wat was het grootste verschil? Je weet het niet, eigenlijk. wat het grootste verschil is. Dat hier heel losjes is. Qua cultuur was echt... En hier met meer vrijheid, bijvoorbeeld qua gebied van drugs en alcohol. Daar was extreem bevoorbeelden. Maar bijna nooit binnen. Toen was ik van geschrokken van, hè? Ik kan dat hier wel en daar niet. Dus dat was het enige eigenlijk. Het komt ook wel vaker voor dat, daardoor, dat het daardoor misgaat, hè, met jonge nee, mensen. Omdat ze ineens zoveel... veel van... vrijheid krijgen en dan gaan ze mist in. En het is moeilijk om terug te draaien. Ja. Heb jij dat zien gebeuren met vrienden? Heel veel vrienden dat. Bijvoorbeeld veel vrienden van mij die zijn mis ingegaan, die worden opgepakt en die blowen. en zitten maar ik doe dat. Ik heb me ooit van af aangetrokken. Want ik heb mijzelf ooit zelf beloofd van dat moet je niet doen. En dat komt door, omdat ik altijd zeg maar aan het sporten ben en cetera. ik ben klaar, vaak huis uit huis. En ik kom laat thuis met veel dingen bezig ben. met school, met sport, met werk, et En, en dan belt mijn moeder om de zoveel uur van waar ben je, kom je nog naar huis, en zit daarom. Mijn pa doet dat ook wel eens, maar. Het is echt pas laat, laat, laat. Mijn moeder doet er elke dag weer. wat we aan doen? Ja, kom naar huis. Ga gaan niet slecht pad op, dit, dat. Misschien is ze ook gewoon heel bezorgd. Maar ja, maar zo zie je van dat is toch om haar zoon Wat Want ik met één gezondheid. zoon Moha beschrijft de rol van broers in het traditionele Somalische gezin. Maar pikken die hedendaagse meiden dat wel. Op de bowlingbaan bijvoorbeeld, deden de meisjes zeker niet onder voor de jongens. En Zagra vertelde mij al eerder dat ze haar 18-jarige dochter Asja meegaf dat ze een godin is. Minstens evenveel waard als een jongen. Ik vraag Asja daarna de volgende ochtend, op weg naar het hotel waar ze een bijbaan heeft als kamermeisje. Hoe laat was je thuis? Half twaalf, ongeveer. Oh. Ja. Goed laat. Ja. Is... Moa zei tegen mij: Meisjes met een hoofddoek Mo moeten eigenlijk niet zo laat op straat nog zijn. Zij die dat? Nee. <laughs> maar ik was met een groep, weet je. Moa is een soort broer van me, dus dan mag het wel. En wat betekent dat dan? Wat ze als broer zijn? Wat moeten ze dan doen? Nou, ja, een beetje op ons letten. Want als ze dat niet doen, wat gebeurt er dan? Ja, nou, niks. Maar gewoon een beetje beschermend, zeg maar. In hun ogen zijn we dan, zeg maar. Gaat er, gaat er niks gebeuren en zo. Maar heb je echt zoveel bescherming nodig? Nee. Bij hun ogen is het wel gewoon beter voor ons. We stappen nu de lift in en gaan naar de derde verdieping Spullen op te gewoon Schoonmaken hoor. Met zo'n uh, schoonmaakspul. Ben je blij met dit baantje, Asja? Ja, hoor, want het verdient best wel goed. En zo zwaar werken het ook weer niet. Hoe heb je dat gevonden? Nou, via een klasgenootje eigenlijk. Want uh, ik was al een tijdje op zoek naar een baan. En uh, ze vroeg, uh, ja, Asja, heb je nog een baan nodig? Ik zei, Jij ja, eigenlijk wel. Maar je hebt ook andere banen gezocht? Ja, heel veel eigenlijk. Best wel veel. Hoe ging dat? Uh, nou, een sollicitatiebrief vragen, solliciteren, ja, dan een beetje de hele stad. Ja, ik had toen gesolliciteerd en uh, nou, ik had gewacht, drie maanden later kreeg ik een brief dat ze uh, geen mensen nodig hadden. Gewoon, en dat ze mij wel in het systeem zouden houden, een jaar lang, als het goed is, of een half jaar. En toen, uh, ja, die maand later had mijn vriendin gesolliciteerd. En twee weken later werd ze uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Tegen mij zei ze dat ze geen mensen nodig hadden. En wat was het verschil tussen jou en die vriendin, denk je? Nou, dat weet ik niet, niks. En de vriendin was uh, een Nederlands meisje en ik was uh, buitenland. Johan, die vertelde ja. dat hij vijf zussen heeft? Ja. Nou, dat je zeg maar goed op je zusjes moet letten. Mijn broer heeft ook vier zusjes, dus. En dat jij zeg maar een tweede vader voor hem bent. Maar laat jij dat toe dan? Door mijn broer of door Moga. Door allebei? Nee, nou, af en toe, ja, ik luister wel naar hun, maar ik bedoel, ze kunnen me niks verbieden. We zijn we klaar met de badkamer. achter in het hotel met haar favoriete liedje op haar Blackberry om met haar moeder Zagra verder te praten over hoe een Somalische in Nederland haar kinderen opvoedt. Ondertussen hoop ik nog steeds dat ik haar zoon te spreken kan krijgen. De mannen in Zagra's gezin onttrekken zich tot nu toe volledig aan mijn blikveld. Graag, ik ben al een paar keer bij jou thuis geweest mm -hmm. en iedere keer is je man er wel, maar zie ik hem niet. Hij is onzuchtbaar. <laughs> maar hij vindt het wel goed dat ik hier ben. Natuurlijk, ja. ja dat zeker is wel heel weten. aardig. Ja, hij is heel aardig, ja. zeker weten. Maar alleen, ja, hij heeft andere dingen interesse, aan dit wat ik interesse heb. ja. En hij heeft niet zoiets van, als er zo'n journalist komt, dan wil ik ook graag met hem praten. Nee, hoor. Hé, hey, uh, heb je Abu al gesproken? Ja, wat, ja. Wat heeft hij morgen te doen? Dat ik in ieder geval even dag kom zeggen, want... Hij is morgen ook heel vroeg weg, zei hij. Ja? En... Ik wil hem gewoon even zien. Ik vind het zo, zo raar om de hele tijd... Nee. Uh, alsof hij ook onzichtbaar is. <laughs> nou, dat, is dat is mijn wereld. <laughs> <laughs> heel veel mensen zijn onzichtbaar. Sagra nodigt me uit mee te gaan naar het asielzoekerscentrum van Den Helder... waar ze elke zondag met Somalische vriendinnen gaat koken. Misschien dat ik daar kan achterhalen welke rol de Somalische man nou eigenlijk speelt in het gezin. deze cake nu in de oven staan. Hoe lang moet die staan? Dan kijk een hem staan. Oké, ik moet je uur We letten nooit geen tijd. We kijken iedere moment. Als het klaar is, gaan we gewoon. Waar we op eten? Zagra, nou zitten we hier in de keuken op het AZC. Mm -hmm. De heerlijkste geuren komen uit de pannen en uit de oven. Heerlijk hè? En weer zitten we alleen maar tussen de vrouwen. Heerlijk. Vrouw onderling. Dat is echt, dat is ons leven. En waar zijn die mannen dan? Bouten. Nou, eigenlijk mannen, voor ons, ja. je hebt alleen maar nodig sensaat om, om het kind te krijgen. <laughs> dat, dat, dat heb je echt nodig. Omdat, omdat, je moet moeder zijn. Dat is onze cultuur. Dat is bevel. Je moet moeder worden. En dat is het enige wat wij nodig hebben. sensaat. Als maar die zaad binnen is, doe, hij moet weg. Hij, hij is niet meer, meer belangrijk. de De oorlog is echt achtergekomen dat vrouwen meer te doen alle altijd. Ze waren altijd onzichtbaar. Dat vrouwen alles doen. De mens ontkent dat. Maar nu de oorlog alles komt bloot te een land heeft mensen nodig. Wie gaat de moeder redden? Wie gaat de broer redden? Dat was vrouwen. En na de oorlog heette er: als, we niet echt, als je een meisje hebt, ben je de rijk. Vroeger was het om eigenlijk. En na de oorlog zegt ze: Zara, wij hebben achtergekomen eigenlijk, om zij, die mannen zelf, dat vrouwen meer dan mannen waard zijn. Maar als dat al zo veranderd is in Somalië... Mm. wat is dan nog de rol van jongens en van mannen? In mm. Somalië is het een beetje... om mm. de deur te en je wil niet meer. Ik wil het niet meer doen. Alleen vermoorden ze Ze hebben in... een hebben in de... wapen wapens? Dat is hun rol. Eh. Vernietigen en uitzaaien. Dat is goed, ze klaar. Ja, die andere. Ja. Oeh, dat ruikt heerlijk. Ja, echt begrijpelijk. Ja. Gemalen kokosnot. Er staat een man in de keuken ineens. Een Somalische man nog wel. Is man van de Marian. Zullen we hem eens vragen wat de rol is van de man in Somalië? Ja, graag, doe maar. Abhiya, mm. kokosnot. Ondanks alles de vader is verantwoordelijk. Vader is de baas van het huis. Binnen en buiten. Waar, waar is het domein van de vrouwen dan? Maar Boske, heb het gevoel ik het huis eten? Ik heb het gevoel dat ik het huis huis Opvoeden, eten klaarmaken. Vader eet voor klaarmaken. Schone kleding, schone huis. Schoonmaken. Huishoudelijke dingen doen. Dat is het werk van vrouwen eigenlijk. Maar de laatste laatst... jaren is er wat veranderd in Somalië. Lekker nog no, sinds de oorlog is het de Somalië geweest. Hoe is het geweest in de oorlog van na die? Hoe is het Ja, klopt. Vrouwen gaan ze echt te werken, zoals en eh, verkoop. Mannen, ze zijn doelwit geworden van de oorlog. Ze voeren de oorlog onderling. Die mannen zelf gaan ze onderling oorlog voeren. Dus mannen hebben ze kans, de hun kans was klein geworden. Om buiten te werken, dingen te doen. Dus vrouwen hebben ze die rol ingenomen. Is dat niet moeilijk voor mannen? Zo'n huisgenesal, is het je zien. Ik ben zelf veranderd. Die ben ik er nu vanaf. Toen ik hier kwam, zei Ahmed, ik kan eens niet geen beuter hem insmeren. Hij wist niet eens. Maar ik ben boos. Van hij is toen achtergekomen dat hij zo zwak is hij kan zichzelf eerst niet redden dus hij wil echt een andere opvoeding zijn kind geven we gaan een dicitay Dat al in to dho aniga nishqay heb arufti wixii weega qaxayn week lang niks te eten heb omdat hij kan niet koken Dus alles in het taal heeft alles in binnenhuis maar ik kan eens niet koken. En er was geen vrouw. Naar Nee, iedereen was weggegaan. Dat was broederoorlog. Niemand was het. Geen restaurant niks. Dus de mannen zijn er ook op geweest hoe belangrijk vrouwen zijn. Maar ik was zo fijn zien daar ik altijd. Ik ga het zo je Waar Waar altijd waardevol, Waar altijd belangrijk vrouwen. Eens valt bij mij het kwartje. Die mannen die vasthouden aan de traditionele rolverdeling... terwijl hun vrouwen, dochters en zussen al lang het heft in handen hebben genomen... dat zie ik immers overal in Afrika. De beschermende rol van echtgenoot, vader en broer is uitgehold. Voor de laatste keer spreek ik met Sagra over haar eigen zoon... en al die andere zonen van Somalië. middag mm -hmm. na vijf dagen ja. samen, ja. we hebben in het begin een, een heel lang gesprek gehad. Ja. We hebben het veel over onzichtbaarheid gehad. Mm -hmm. Jij was in je jeugd een onzichtbare dochter. Mm -hmm. Ik heb deze afgelopen week veel met jou gepraat, ja. veel met je dochter gepraat. Mm -hmm. Ik had graag met je zoon willen praten, ja. maar hij wou niet. Uiteindelijk niet, ja. Hebben we het wel geprobeerd? Ja, hij had druk, hij is bijna nooit thuis. Maar hij wilde ook niet? Uiteindelijk zei hij, Mama, ik heb er nog geen tijd voor. Nee. Ja. ja. Het lijkt wel alsof dit verhaal het verhaal over de onzichtbare zoon wordt. Ja, dat is ook zo. Dat zie je ook. De, de, de rollen zijn nu omgedraaid. Men worden nu onzichtbaar. Nou, heb ik gesproken met die vriend van je dochter die, uh, mm -hmm. die jarig was. Mm -hmm. En hij mm -hmm. zei: Nou, volgens mij houdt mijn moeder meer van me dan mijn vader. Want mijn moeder belt me ieder moment van de dag op: waar ben je? Wat mm. ben je aan het doen? Mm -hmm. Die is zo bezorgd. Om haar... ja. ik, ik bel af en toe mijn zoon en die heeft de hekel aan. Hij zei: Mama, waarom ben je zo altijd mij bezorgd? Terwijl Mijn vader belt mij nooit, zei hij. Dus dat, dat is voor mij herkenbaar. Maar bel je Asja net zo vaak als dat je je zoon belt? Nee, Asja is minder. Hoe komt dat dan? Omdat ik heb veel vertrouwen met Asja. Het, het komt toch goed. Het gaat goed met haar. Maar mijn zoon heb je altijd het gevoel van het gaat toch niet goed hier. En daar ook niet misschien buiten thuis. Dat zit wat ons eigenlijk. Heel veel Somalische vrouwen horen je van die, die, deze geluid. Je hebt altijd angst. Je bent bang dat je zoon verkeerde dingen doet. Dus eigenlijk zijn langzamerhand de rollen omgedraaid. Ja. Maar accepteren die jongens dat dan al? Nou? Nee, helemaal niet. Ze zijn veel tegen. Mijn zoon is gewoon... Hij zei... Bel mij nooit. Eigenlijk wil hij ook het liefst onzichtbaar zijn voor jou. Ja, zeker weten. Ja, mijn zoon wel. Ja. Ja. Ja, hij heeft mij duidelijk ook gemaakt. En dat doet gewoon zeer. Dat doet gewoon pijn. <lacht> Oh, oh, ik wil mijn zon helpen. Oh, je wil je kind gewoon iets betekenen aan. Ik. of relatie. liefdevolle relatie. of je wil kind voor zijn. je wil kind. Vermoeden zijn en dat laat ze niet toe. En dat doet hem echt het meest pijn terwijl hij zo kwetsbaar is Vergelijk voor mijn andere dochter is. Nou waren we net op het asielzoekerscentrum. Mm -hmm. Onder andere hebben we heel even gepraat met een Somalische jongeman die er helemaal in zijn eentje is. Mm -hmm. Dat is een nieuwe generatie ja. Somalische jongens. Mm -hmm. Die hier belanden mm -hmm. zonder al te veel steun. Mm -hmm. hoe, hoe gaat het daarmee goed komen denk je? Mm, het komt goed hoop ik. Hoewel ik niet ziet dat het goede kant oploopt. En heb je toen gehoord? Hij zei tegen mijn mama. Hij zei tegen, hallo mama Zahra. En weet je wat hij mijn mama noemt? Nou, hij is niet de enige, maar die ook Ahmed. Heel veel jongens, heel veel Somalische mennen, noemen mij mama, Met name jongen, leeftijd, ik bedoel, onder de 30 jaar oud. En ik zeg, lief, het komt goed. Vertrouw jezelf. Die, die, die, die... kleine zin is genoeg. Ze zijn zo vatbaar goede dingen, maar ook vatbaar slechte dingen. En ik denk dat het komt goed als hij goede begeleiding tegenkomt. Dus je probeert een moeder te zijn ben, voor allemaal? Ik ben moeder van allemaal, ja. Ze noemen allemaal mama. Dus jij gaat niet alleen maar naar het asielzoekerscentrum om je vriendinnen te zien? Mm -hmm. Ook die jongens ook. <laughs> even, even moeder te, te spelen. Wat ik voor mijn, mijn zoon mis kreeg ook daar. Die ruimte is wel daar. Ik ben helemaal welkom. Ik ben welkom daar. Dus wat je met je zoon... Het dus niet meer lukt, <laughs> lukt het wel daar? <laughs> en die vreemde jongen, is lukt het wel daar? Onzichtbare Zoon. Het werd gemaakt door Femke van Zeil. Techniek, Berrie Kamer. Eindredactie, Anton de Goede. Met dank aan Fieneke Diamant. Wilt u reageren, luisteraars? Dat kan. Redactie, apenstaatje Hollanddok.nl. Redactie, apenstaatje Hollanddok.nl En op www.hollanddoc.nl Slash radio Daar kunt u alles naluisteren. Ook dit programma, maar ook de programma's van... De afgelopen 70 jaar zo ongeveer. Straks gaan wij luisteren naar A.J. Hema van Vos, zoals hij klonk in 1985. Maar eerst gaan wij toch nog even luisteren naar Faxia Fisca. Dat was die mevrouw die, die uit, de, uit de Blackberry van, Aisha, van Asha kwam. Dit, dit, dit song, ook bijvoorbeeld, dit, dit komt daar, ook absoluut komt dat uit die Blackberry. Fraxia, Fisca was dit. Uit de Blackberry van Asja kwam dit live. Wij gaan naar de jaren 80, naar 1985. A.J. Heerman van Vos maakte toen in het programma Het Bericht... de zogenaamde gestoorde monologen voor de VPRO. Het bericht dat was een programma dat duurde een heel uur. Het werd gemaakt door Wim Noordhoek... En door Henk Hofland, uh, A.J. Helemaal van Vos, Monika Sauer, Piet Grijs. Wie zat daar eigenlijk niet in eigenlijk precies? Het ging, het programma, een heel uur lang over één bericht. Deze week een bericht waar de kop boven stond. Boeings van KLM niet defect. Luister. 3 september 1985. Ik had toen introductie van de universiteit. Ik ging net studeren. En dit was op de radio. Ladies and gentlemen, may I welcome you aboard to Liechtenstein Airlines number one. LAL number one. We just made a happy start in Amsterdam. And we're going to make a happy landing in New York in some time. Uh, may I introduce the crew to you? The second pilot at my right—no, uh, the navigator is at my right hand—is uh, Mr. Fritz Walter, and who is uh, making a very good navigating plan at the moment to reach New York in the best possible way. Probably, uh, we will serve some coffee for you in some time. Uh, the weather forecast in New York is uh, rather hot. It's some um, 30, 30 degrees, and the weather in Amsterdam, as you all could see, was rather uh, grisly and uh, some rain there. Uh, we are flying uh, on a good uh, altitude at the moment. And uh, my name is uh, Captain Sailor. I am happy to fly this uh, Lufthansa airline number one plane for you as I've been flying uh, this same plane for a lot of time now. Uh, thank you. Ladies and gentlemen, welcome aboard again. Uh, I understand you are still waiting for coffee. Frau Liebricht is working on the coffee machine at this moment, because there's a slight malfunction with the coffee machine, but absolutely nothing to worry about. You will have your coffee in some time. We see uh, well. You see the fasten seatbelt sign is still on because on all little airlines, airlines the fasten seatbelt sign is always on because we think just in your car uh, it's better to have your seatbelts fastened but it's only a Liechtensteinian routine uh, well, uh, the no smoking sign is still on because it's better for your health not to smoke at all and you sure can miss those cigarettes for some hours because it will only take uh, some hours to reach New York in the best possible way uh, the film is uh, starting uh, soon uh, uh, it's a, a very uh, very entertaining Paul Newman, Steve McQueen film, which we will show in some minute. When a slight malfunction in the filming machine is uh, uh, is uh, repaired, uh, so we're making a very uh, uh, happy flight at the moment on a very uh, good altitude. Thank you. Ladies and gentlemen, welcome aboard again and still you're flying Liechtenstein Airlines number one from Amsterdam in direction New York. I understand that the Paul Newman Steve McQueen film will start in a few minutes. And in the meantime, well maybe there are aboard some passengers who are just a little bit worried about flying today, because you all may have read some uh, little bit uh, pieces in the paper, and let me tell you, my name is Captain Sailor, let me tell you that this plane is a uh, uh, a very, very safe plane, it's a very solid plane, it's a very good plane, it was built in a very good uh, plane year. Uh, all the doors are carefully closed and locked, and the keys are in the possession of the crew, so the... Uh, can't be any passengers opening a door. Uh, let me tell you, there's no uh, no hijacker at all aboard. Thank you. Thank you. Ladies and gentlemen, uh, here I am again. The coffee machine is uh, a slight malfunction. But uh, Miss Lieberich, uh, who just left the cockpit, will serves coffee in just a few minutes, and the film, and I have a surprise for you, it will be the film The Towering Inferno, the Paul Newman, Steve McQueen film, which you probably have seen in the uh, movies, so thank you. slight malfunction on the projector coffee coffee projector but uh, i can assure you the towering inferno will start uh, anytime now uh well this is captain sailor uh, let me see weather forecast in trottheim that's in uh norwegian well just a minute what do we need trottheim for <laughs> Well, I'm <laughs> oh. well, this is uh, well. Uh, this is uh, Captain Sailor again. Uh, I'm sorry for the little interruption, but I just heard from. My navigator Fritz, Fritz Wolter, who is uh, filling in the details of the navigating plan that we are taking, and that's a surprise, we are taking the pole route. So we are, uh, the weather forecast in Trondheim, which is a rather cold city in Norwegian. Uh, it's uh, something like uh, 13 degrees there at the moment. We are going in the direction of uh, Lafik now, and we're making a happy flight, and we will make a very happy landing. New York in some time. Thank you. Ladies and gentlemen, this is Captain Sailor again, Liechtenstein Airlines. Uh, in case you wonder why the wing flaps are flapping The time going up and down I can assure you that this is quite normal and standard procedure Liechtenstein Airways wing flaps are flapping all the time So I can assure you there's nothing to worry about at all, because also the crew the crew of this plane has been uh, carefully checked uh, and controlled. We uh, uh, like all Liechtenstein crews, airplane crews, we have a psychiatrist, we have a psychologist in Liechtenstein, and every year we have to have a long talk with this person. And The crew uh, members, the pilots, who are too aggressive or too afraid, they are declared out of order, and they uh, are not allowed to fly any Liechtensteinian plane again, so I can assure you this is a perfectly stable crew with everything under control we are flying in the direction of new york and i can give you the weather forecast of this beautiful city of Murmansk. No, it's uh, 20 degrees below zero there while in new york and that's the direction we're flying by way of the pole road today it is a uh, 30 degrees uh, uh above zero which is quite a difference to know it's a, a, a, a still have a slight malfunction with the tower in inferno but it will start in a few seconds thank you I assure you, we didn't cross the Russian border at all, we are pretty near it, which is an interesting way to fly, and I am explaining this to this uh, Russian friend of us, who is uh, accompanying us, and it's uh, a Russian plane, you can see it by now at your left hand and your right hand. Uh, he is making, uh, it seems like a friendly chap, he is making uh, international greeting signs uh, and we did not cross the Russian border yet because there is not uh, any war going on between the uh, countries of Liechtenstein and the great Russian country. Well, I can uh, the weather in Moscow. I can tell you the weather in Moscow and it's always very cold there. It's so cold and it's pretty cold now. It's uh, I, And so it's fortunate we are not flying in that direction at all because we are flying in the direction of New York and the crew is completely under my control, the whole crew Fritz Walter, my uh, navigate my navigator yeah. yes fritz yes yes we yes we all know fritz uh, fritz Walter, my navigate he is uh, filling in details of his navigating plan and frau liebrich is uh, repairing the towering inferno at the moment and will serve you coffee in some times i think uh, uh, around nova Zembla. the weather in nova Zembla is is a beautiful Ladies and gentlemen, this is Captain Sailor speaking again to you. We are flying on a quite different altitude now, but I can assure you, this is a very good altitude to fly. while well, the whole crew is taking some rest. ...at this moment. Just in case... ...you wonder... ...where my black box is... ...I can assure you... ...it's right in front of me. I'm holding it at this moment. Juist. Vliegangst. 1985, 3 september, werd het uitgezonden door de VPRO. En u hoorde Ag Herma van Vos. Volgende week luisteraars weer zo'n gestoorde monoloog. En dan is het thema bejaarden. En volgende week ook de documentaire narcose. Want wat gebeurt er als men lang in je hersens vroet? Maria Mok, die had een operatie ondergaan... Acht uur lang duurde die operatie en er moest een hersentumor worden verwijderd. Maar na die operatie dagenlang was ze de regie over haar brein kwijt. Het was, het was het, angst, de herinneringen, de bedcapseis, er waren kloven, re, inzichten, levensinzichten. En volgende week gaat ze vijf jaar later terug naar die tijd om dat allemaal nog eens uit te zoeken. Hier de sport. En wij zijn er volgende week. Dag, luisteraars. Dag, dag, dag. dag